Het paard met de korte benen Er was eens een paard dat heel korte benen had. Zijn naam was Dick. Hij was een heel vriendelijk dier en had veel verdriet als de andere paarden hem om zijn korte benen uitlachten. Op een dag draafde hij langs een weg. Er kroop een kleine worm over de weg en die riep, ha ha ha, kijk eens naar die rare korte benen. En twee zwarte eenden die in de sloot langs de weg zwommen, kwaakten. Dat arme paard heeft wel heel korte benen. Dick boog zijn hoofd en liep bedroefd verder. Ik wilde dat ik lange benen had, dacht hij. Niemand wil een paard met korte benen hebben. Even later zag hij onder een boom langs de kant van de weg een soldaat zitten. En die soldaat zag er heel verdrietig uit. Zo'n grote zwarte snor hing triest naar beneden. Wat is er aan de hand? vroeg Dick. De prins zegt dat ik geen sjem op mijn brood krijg, zei de soldaat bedroefd. Dat is heel erg, zei Dick. Toen zag hij dat de helm die de soldaat op zijn knie had gelegd vol deuken zat. De soldaat zag dat Dick naar de helm keek en begon nog verdrietiger te kijken. De prins zei dat als ik nog een keer een deuk in mijn helm zou maken, ik geen sjem meer op mijn brood zou krijgen. En vandaag heb ik weer mijn helm tegen de paleispoort gestoten. En ik kan er niets aan doen. De paleispoort is veel te laag en mijn paard heeft veel te lange benen. Als ik op hem rijd, zit ik veel te hoog. Zelfs als ik mijn hoofd buig, stoot ik mijn helm tegen de poort. Ik wilde dat ik een paard met korte benen had. Een paard als jij, zei hij opeens, zou jij mijn paard willen zijn... Dat wil ik heel graag, zei Dick. De soldaat steeg op en ze reden naar het paleis. De volgende dag bliezen de trompetters van het paleis. De soldaten klommen op hun paarden en reden onder de paleispoort door naar buiten. Ze gingen keurig in een rij staan om op de prins te wachten. De prins kwam naar buiten met achter hem een lakei die op een kussen een pot jam droeg. De prins zag dat alle soldaten behalve de soldaat die Hendrik heette een nieuwe deuk in hun helm hadden. Hoe komt het dat jij geen nieuwe deuk in je helm hebt? vroeg Jan Hendrik. Dat komt omdat ik een nieuw paard heb, hoogheid, zei Hendrik. Dat zie ik, zei de prins. Een paard met mooie korte benen Hendrik, jij krijgt vandaag schem op je brood. En alle andere soldaten moeten maar gaan zoeken naar een paard met korte benen. Hendrik kreeg ook een nieuwe helm van de prins. En Dick een nieuw hoofdstel met zijn naam erop.